Mariette Krol met het NOS-Journaal. Een van de voormalige leiders van de protesten in het Marokkaanse Rifgebergte heeft politiek asiel gekregen in Nederland. Nawal Benaïsa kwam vorig jaar mei hier naartoe en vroeg asiel. Ze wordt in Marokko vervolgd vanwege de RIF protesten. Die begonnen in 2016 met betogingen voor betere leefomstandigheden in het achtergestelde gebied. De 36-jarige moeder en huisvrouw Benaïsa werd de leider van de beweging toen haar voorganger Nasser Zafzavi was gearresteerd. Hij en andere leiders werden in Marokko veroordeeld tot zelfstraffen tot 20 jaar. Het eindrapport van de commissie Donner, die de toeslagenaffaire onderzoekt... komt enkele weken later dan verwacht. De commissie buigt zich over meer zaken van ouders... die mogelijk onterecht door de fiscus van fraude zijn beticht... en die zich later hebben aangemeld. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer dat het advies van Donner over zoveel mogelijk gedupeerde ouders moet gaan. En daarom komt het rapport niet volgende week, maar begin maart. Minister Blok wil bekijken of het mogelijk is... om IS-strijders in het noorden van Syrië te laten berechten door de Koerden. Die hebben aangekondigd dat vanaf volgende maand zelf te gaan doen... omdat ze het beu zijn om westerse landen te vragen om de Syrië-gangers op te halen. Het kabinet wil de IS-strijders liever voor een internationaal tribunaal... of een Iraakse rechtbank brengen... Maar dat is tot nu toe niet gelukt. blok gaat nu overleggen met andere West-Europese landen. En bij een busstation in Uithoorn is woensdag een buschauffeur gewond geraakt... toen hij werd geschopt en geslagen door een groep jongeren. Vandaag werd er een filmpje van online gezet. De buschauffeur zou een ouder stijl hebben willen helpen. Hij dacht dat ze werden lastiggevallen. De politie heeft drie betrokkenen aangehouden. Het weer, de bewolking neemt toe en in het oosten kan het vannacht vriezen. Morgen in de loop van de dag wat regen. Maar met 8 tot 12 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Wij niet. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt?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 schuiven, Dennis. <laughs> hey En goedenavond. Je weekend is weer begonnen. Ik zie het op jouw radio. Ik zie het door jouw speakers. Ik wou zeggen, het waait al buiten, Dennis. Maar het stormt hier binnen gewoon. Ja, met de stormdram naar binnen. Oh, oh, oh, jongens. Jongens, jongens. Wat een beuker. Wat een beuker is dit, zeg. Niet te kort, zeg. En voor de mensen die het nog niet wisten. Dit is See It met Nikisha Race en Gregor Zalto. Feeling wet in Federico Scavo remix. Ja. Hij komt pas op Valentijnsdag uit. En jij zit hier van... Hebben, hebben, hebben. Hebben, hebben, hebben. Hebbe, een hebbe, beetje het niveau Een uh, goudvisje wat je, wat je wel eens ziet. Zo... Hmm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Je kent ze wel. Ja, die is van... Uh... Nee, laat maar. Ja, laat maar. Duurt te lang. Piece praatjes allemaal. Nee, nee, nee. nee. Hé, hey, je ziet er weer charmant uit, Dennis. Dat ja. mag gezegd worden. Jij hebt pas je Zuidwestertje opgezet. Je regenpakje meegenomen. Ja, ja. Ja, je bent er helemaal klaar ja, voor, hè. En, Want, oh, en mijn parachute. De storm des doods, komende dus zondag. Oh, windkracht 9, ochtends vroeg al, geloof ik. En dan ja, het blijkt het toch weer een storm in een glas water te zijn. Ja, ja, ja. Je raadt het hier nooit. Ja, ja. Ik heb voor de zekerheid maar vast alle tuinstoelen, parasols weggehaald, hoor. Want ja, ja. Oh. En dan denk ik, oh, ze zijn strand uit aan het bouwen. We krijgen springvloed ook nog eens een keertje. Oh, jezus. Mogen ze wel uh, goede... De strandfeestjes zijn wat later uitgesteld. ja. Hey, oh, heb je er ook zo zin in? Ja, Vorige week uh, had je eventjes het coronavirus opgepakt. Ja, ik, ik, ben, ben, nou, ik ben, nu, uh, ben nu al gestapt op Heineken. Ja, oké, okay, nou helemaal goed. Uh, ja. Je ziet er ook weer een uh, stukje groener uit. Dus, ja, uh, ja, ja, ja, heerlijk. Ja, uh, Aurora Borealis, hè? Helemaal top. Hey, leuk dat je erbij bent. Natuurlijk ben je hier niet voor niks gekomen, want vanavond, jij bent de man na tiende, Een uur lang nonstop in de mix. Something heb je wel een? Ja. Het is een beetje een dubbele vraag. Heb jij nog wat leuks meegenomen voor vanavond? Ik heb alleen maar leuke dingen meegenomen. Alleen mee maar leuks. Tip van de sluier. Uh, waar, waar de meeste specifiek. Echt dat ze zegt van nou. Wow, deze klapper. Als die in je set voorbij komt. Nou, ik heb uh, de nieuwe van uh, Roog en Lo Steppa. Heel vet. Oeh, Lo Steppa en Roog. Ja, ah, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik ga, ik ga niet te veel ik zeggen. Ik maar heb uh, een nieuwe Mark Buiten de uitzending heb ik nog wel wat moois. Uh... Ja. En ik heb nog een nieuwe Mark Benjamin. Welke? I got five on it. Van uh, Lunit? Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, ja to, toch weer een nieuwe. Want ik, zou, ik zag juist uh, dat er laatst pas een uh, nieuwe uit was uh, van Mark Benjamin. Ja, hij is hard dat gaat Maar, maar die vond ik niet zoveel. Welke was dat? Uh, Felix Blue? Ja. Ja, met dat koffertje van uh... Eiffel. Uh... Uh... Ja, nee, die, die vond ik helemaal niks. Uh, maar ja. ja, ik ben heel benieuwd naar deze. Nou ja, we hebben nog veel meer klaarstaan voor je. Want wat hebben we nog meer? Uh... Je kent hem misschien nog wel van vroeger, Culture Beat. Mr. Veen. Ja. Nou, Black Caviar, dat was vroeger een hele bekende of viniel. Ik weet niet wie erachter zit eigenlijk. Weet jij dat... Uh... Nee, maar daar kan ik wel achter komen. Ja, dan gooi je eventjes een balletje uit. Uh... Even, even goochelen. Even goochelen. Nou ja, Black Caviar, die dacht van... Hé, hey, laten we eventjes uh, Mr. Veen coveren. In de Anthem Kings party starten. Nou, ik zou zeggen... Let the party start. Ik ben er helemaal klaar voor. Het stort hier binnen. Het waait er wat buiten. En het is gewoon lekker warm hier in de studio, oh. En we klappen erop los. En we klappen erop los. Dit is Black Caviar. En Mr. Veen. Welkom bij See It. Op jouw 1069. Dat zeg ik. Culture Beat. Natuurlijk, Black Cap met Mr. Veen. En ja, we nemen hier wel hogere uh, sferen mee hoor, hier, we zien het. Hier maken we altijd een feestje en ja, ik kijk nu naar uit naar de zomer hè, Dennis. Ja. Het wordt alweer langzamer, een beetje wat langer licht buiten. Nou, ik moet zeggen, deze week was het wel er erg mooi weer. Het was lekker weer. Het, het was gewoon, uh, ja... Warm wil ik het niet noemen. Vandaag vond ik het, het kaos. Het lijkt een of... beetje de opstarter van de lente. Weet je, echt zo'n uh, startertje. Gisteren, als je beetje je jas rondliep uh, buiten, denk je van nou, doe maar open. Het ja. was gewoon warm. Ja, het was maar vandaag lekker. met die zuidoostenwind woel was ja. het nog een stukje frisser. Fripsje. Drie graden op de, de teller. Maar die zon maakt het wel weer lekker. Ik stond in de schaduw, dus helaas, helaas. Maar ja, dan denk ik weer aan de zomerse feestjes. Ja. Ik zag op onze kalender eigenlijk al wat voorbij komen. Dat C.F.M. ook een feestje gaat doen uh, oh. in het dorp. Ja, oh. Oh. ja. Oh. Oh. Vertel oh. ik nu wat nieuws. Ja? Ja, nou ja. Uh, zijn, zijn we al geboekt? Nou, dat gaat... Of het balletje rot. Het balletje rot. Okay. Laten we daarop houden. In ja. ieder geval, CVM gaat een feestje. Want ja, C.F.M. Ja, is 30 jaar jong. Oh, Ho -ho. ik ook. Ja. Toen liep je in de red en of weg op, hè? Ja. Wop, wop. Hé, hey, maar... Uh, heb je zo zin in die zomerse feestjes, maar ik zie in één keer een feestje komen van Vogels. Ja, vroeger had je toch een gezellige strand in, maar ja, je hebt ook Vogels Restaurants tegenwoordig. Vogels Wat? Centraal. Ja. Uh, dat vinden we op het Kennemarplein nummer 6 in Haarlem, oftewel gewoon beneden daar bij het station. En ja, na twee uitverkochte edities van Club Vogels uh, vonden ze het de hoogtijd worden voor een nieuwe editie. Op zaterdag 7 maart mogen de handjes weer in de lucht bij Vogels Restaurant. En ja, we kijken er naar uit om samen met jullie een top-editie van te maken, zeggen ze zelf. En ja, wat leuker is, niemand minder dan Roog, die voert de line-up aan. En ja, ik zeg al, als dat geen feest wordt. Nou, om de clubavond compleet te maken, kun je een ticket uh, scoren uh, met een heerlijk clubmenu. Dus schuif vanaf uh, 6 uur aan tafel, geniet van een heerlijke maaltijd en stap daarna direct de dansvloer op. Ja, een voet uh, uh, plus een ticket is 35 euro... Ja, zal ik hem nu ook eventjes doen, nu we er toch zijn. Jij zit zo waren te kijken. Je hebt risotto met paddenstoelen. Italia, lekker joh. rucola, truffelolie. Ja, dat klinkt goed, hè. Een lekker slipdongetje met een salade. Franse frietjes of een steak. Ja, wel gevaarlijk. Minimum leeftijd, 25 plus. Ja, ja, ja. Slipdongetjes. Sorry, jongen. Het start in jouw hoofd, Dennis. Serieus. Nou, hey, het is altijd mogelijk om de avond zelf een extra voorgerecht of een toetje te nemen. Ja, <laughs> nou, die lopen wel rond. Uh... <laughs> en als je iemand uh, met zuurstof nodig hebt. Uh... We zullen eventjes de nee, HBO bellen. Het gaat goed. Het gaat goed nog steeds. Oké, okay. <laughs> gelukkig maar. Wat hey, een ja, allemaal. Nog roos. eventjes af te maken. Club Vogels is het nieuwe concept van Haarlem... waarbij je tot later in de nacht kan dansen. Daarnaast zal het echte clubgevoel met goede dj's... en een vette show zorgen voor een waanzinnig avondje uit... voor jou en je vrienden. Verwacht knallende avonden... met de leukste mensen uit Haarlem en de omgeving. Ik zet het vast in de agenda, Dan. En jij ja, kaarten kun je kopen via EventX... Over uh, Roog gesproken... Ja, een, nou, die kaarten uh, gaan hard, hè? Die een, kaarten, 50% ja. procent is al uitverkocht. Ja, het is... Uh, het zijn erg gewild, hè? Ja, tuurlijk. En wild wordt het zeker, komende zondag. Maar, wat wilde jij zeggen over Roog? Hij heeft een nieuwe trek uitgebracht. Hij heeft een nieuwe trek uitgebracht. <laughs> met met Loogsteffa. Steffa, Lo en dat is jouw favoriet weer? Ja. Ga je hem draaien in je set of gaan Ik we een previewtje hem... in de uh, eerste uur doen? Ik denk dat hij in mijn set komt. In je set, oké. Ja, ik krijg gelijk allemaal mailtjes op dj.koper.zifmstandvoort.nl. Zit er dat? nog een partykaart vanavond in of een, uh, even, even nog wat andere leuks? Nou, jongens, de charts. We, ze zijn weer fris-fruitig geschud, uh, die kaarten. Dus we gaan straks gewoon de uh, charts ook nog even doen. En ja, ik heb uh, bepaalde schoenen aangetrokken, Dennis, met ja, dancing shoes. Je, ja, je krijgt ook een mailtje over uh, je virusscanner. Ja. Wat is daar mis met mijn Skinner? Heb je die wel bijgewerkt? Nee. Oh. Nou, wat voor mailtje had je dan? <laughs> oh, Genoeg holgijn. Het gaat weer goed, jongens. We hebben vanavond uh, voor je oh, klaarstaan... Ben de weer. en Josh Kambier. En ze hebben een dancing shoes aan. Dit is See It. Jouw 106.9. Jouw 104.5. Jouw alibi. Voor een goed avondje uit. Kijk je ook mee op CFM TV. Onze enige echte DJ de Olcini. Met de Zuidwester en zijn dancing shoes. In my But thank God I've still got my dancing shoes too at my heels but thank god i've still got my dancing shoes i've been through hell and back to stand here next to you and darling i've got nothing left to lose it seems like the devil's always nipping at my heels but thank god i've still got my dancing shoes Ik vind dit zo'n lekkere plaat, Dennis. Dit, deze staat in mijn favoriete uh, playlist. Ja. Verderlijk Josh come Josh Combee met Dancing Shoes. Oh, ja. Ik, ik hoor hem regelmatig in de podcast uh, aan zelf uh, voorbij komen. En ik vind deze gewoon echt gaaf. Ja, is echt leuk. Dat, uh, ik heb nog wel een plaatje dat ik denk van... Oh, dat is ook een goeie. Die, uh, da daar ben ik nog zoekende naar. Moet ik moet nog even de tracklijst uh, afspeuren. Maar ja... We kijken ook hier eventjes alvast vooruit naar Kingsland bijvoorbeeld. Ja, Want Kingsland Festival, het grootste oranje spektakel van Nederland... strijkt op, jawel, 27 april gewoon wederom neer in Amsterdam. Groningen, Rotterdam en voor het eerste jaar in Tilburg de gekste Artiesten als Apojack, Fisher, Fischer, bekend natuurlijk van Losing It... Joris Vaughan, snelle en internationale superster, Wiskit. Wat is dat, Wiskit? Wiskit, eh... Uh, het klinkt je hebt, je hebt, als een, als een uh... snoepje. Ja, die heeft voor uh, Drake geproduceerd volgens mij. En zo uh, oh ja, nou. ook weer een of andere dancehall uh, artiest. Ik ken hem niet. Dus nee. maar, uh, dat, dat ja. zegt zeg genoeg. Ja, maar ja, ik vind zo'n uh, naam als Afrojack. Dat er gaat heel, uh, de wereld over. Fisher, Joris Vorn is goed. Ja. Snelle, die breekt uh, hier uh, in Nederland aardig de tent af. De enige klappen. En, en, en, en dan hoor ik Wiskit. Uh, en dan denk ik, nou ja, Biskit. Uh, ja. Ja. Ja, ik denk aan KitKat. Ja. So, ze maken deel uit uh, van uh, de line-up die de uiteenlopende stijlen laat zien. Uh, waar Kingland Festival uh, bekend om staat. Dat maken de organisatoren 4PM Entertainment en INA Events bekend. In elk van de vier steden biedt de mainstays een sterke line-up van elektronische acts. Enkele headliners die verdeeld over de steden zullen er optreden zijn: Jawel, Avro Jack, Lucas en Steve, Oliver Heldens, Nicky Romero, Senfeld en Sunny James en Ryan Marciano. Daarnaast draaien Hardstyle DK's de Headhunters en Wildstyles. Is zowel Amsterdam, Groningen als Rotterdam een speciale back-to-back -back set. Voor liefhebbers van Urban Host TikTok, het bekendste eclectische concept van Nederland. Dit jaar wederom een stage in Amsterdam. Een live stage wel te verstaan: De Groningen en Rotterdam. In Amsterdam stond niemand minder dan. Jawel, daar is hij weer. Wiskit Whiskit, een live pair of, uh, we must geven. De Nigeriaanse songwriter en artiest wordt wereldwijd geprezen om zijn aanstekelijke afro beats. En werkt er samen met sterren als Beyoncé, Rihanna en Chris Brown. Okay. Hij wordt uh, bijgestaan uh, door een ander internationaal uh, talent. Young Young Bane. Het is niet besmettelijk verder. En verder zullen we op de TikTok-podia verdeeld <laughs> over oh, de drie steden onder meer. Frenna Josilvio, Lil Kleine, Ronnie Flex, uh, Seven Alias en de hit van de moment. Sneller te zien zijn. Yupi. Nou ja, het kan dus ook in de box uh, georganiseerd worden. Yeah. Amsterdam biedt dit jaar als uh, nieuwe aanvulling in de rij. de pure hip -hop stage oh, nee. met namen als Dope Doppelboy, Hef en Kevin. Ik dacht dat nog sommigen... Kevin. <laughs> dus ja, ik, ik, ik vind het uh, knappe namen. Dat, uh, pure hip -hop stage. Ik weet niet nou, of er nou uh, gewoon spelfouten zijn in die namen. Of pure hip -hop stage. Dan mogen ze wel wat extra bier in slaan, want die gaan gooien. Nou ja, denk uh, ik Nou ja, of niet, Dat, uh, daar hebben ze geen doekoe voor <laughs> Nee, <laughs> ja. maar wel Boekoesam. Sam hey, maar een uh, ander opvallende artiest op de line-up uh, dit jaar Is de Australische DJ Fisher Die vorig jaar doorbrak met de zomerhit I'm Losing It ja. Hij zal in Amsterdam, Groningen en Rotterdam te zien zijn Op de stage van ANTS De hosting partner, bekend van de immer uitverkochte residency In Ushuaia Op Ibiza natuurlijk andere headliners uh, die Ants uh, verwelkomt uh, op Kingstar uh, Benny Rodriguez-Jorisvorn en Frankie Rizzardo. Vet. Dat is leuk. In Groningen en Tilburg zijn ook uh, nog stage hostings terug naar toen die al meer dan tien jaar lang uitverkochte clubavonden heeft. Waarom nou niet in Amsterdam? Wat jammer. Ja, ja, jammer hè. Ja. In Tilburg uh, worden zij bijgestaan door de lokale partij Smurg. En is er een silent disco met Harry met Gerry. <lacht> <lacht> dit gaat fout joh, deze avond komt op zich. <lacht> Kingsland <lacht> Festival dit jaar uh, voor de achtste keer op rij uh, plaats in de Amsterdam rij. En voor de vijfde keer in het Stadspark in Groningen. Of Sportpark Woutenstein in Rotterdam. En voor het eerst in Spoorpark in Tilburg. Ja, met de editie uh, is het een groot uh, festival, uh, eendaagse festival waarbij er circa 120.000 bezoekers worden verwacht. De eerste editie vond in uh, 2013 plaats in Amsterdam en breidde daarna uit naar grote, andere grote steden. Ja, voor elk van de vier locaties is de volledige line-up vandaag bekend uh, gemaakt. En de line-up per stad is terug te vinden op de officiële website van Kingsland. En ja, de Kingsland kaarten zijn te koop vanaf 6 februari. Oftewel, gisteren. Gisteren kon je ze gaan kopen. Nou, ik hoop niet dat het zo snel ging als de kaartjes voor Hans Sneeuwen. Althans anders is het jammer de bammer. Ja, ja, ja. Hey, dan nou. loop je achter de feiten aan. Of er komt een extra ding. Maar dat uh, met Kingsland is dat niet mogelijk. Dus tot zover. Hé, hey, ik heb een leuk, een uh, beetje groovy plaatje. Een beetje disco. Daar hou jij wel uh, van. Uh, een lekkere, lekkere sound. Agent Stereo met LA to Chicago. They know exactly what I'm talking about. Ja, ja. Dat is lekker. Toppie. Dit is hier. Tot aan. 11 uur. De Lexi beat met straks. de party Guys. Annex. Wat staat er? Hot or not? En natuurlijk een uur lang nos in de mix de One and Only, Old City. dit is Dennis? Ja. Van, van wie is het? Uh... Oh. Uh, van Ducksauce. Ducksauce? Zijn ze weer terug dan? Ja. Wel oh. bekend van uh, Barbara Streisand. Ja, want wie zit er nou eigenlijk achter? Want Ducksauce, uh. ja. Ik neem aan dat er meer producers achter uh, zitten. Eh. Etrek en Armand van Helden. Oh, kijk, dat zijn uh, niet de minste namen. Dat nee, is nee, toch. nee, nee. En de nieuwe trek heet Face. Nou, ik krijg ook een lach om mijn gezicht er ervan. Schijnt, hoor. Uh, er schijnt nog meer te komen. Want ze zijn echt met een uh, comeback bezig. Oeh, nou ja. Om in de gaten te houden, want ik vind dit leuk. Ja, En daarvoor worden je Agent Stereo en LA to Chicago lekker een beetje disco. Ja, zullen we het hebben over Armin van Buren? Ja. Want hij is uh, na drie jaar terug als afsluit op Mysteryland. De lijnen van Mysteryland uh, op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus op het voormalig Florida terrein in uh, Haarlem en -Meer. En staat garant voor een afspiegeling van de huidige wereldwijde elektronische muziek. Meer dan 300 artiesten komen naar de 17 stages. Organisator ID&T is verheugd uh, over de komst van de onder andere army van Buren... die na drie jaar weer de afsluiter van het festival voor zijn rekening neemt. Daarnaast staan de mannen, uh, of de naam van onder meer... Carl Cox, DJ Snake, Leo Kleine, Brenn Hart, Samveld en vele anderen op het affiche. Mystery voor vormt de traditionele afsluiting van de festivalzomer. Op zaterdag 29 augustus brengt Timmy Trumpet zijn show naar de main stage. Terwijl daarop ook DJ Snake, de man met meer dan 5 miljard streams op zijn naam, is te zien. DJ Snake zorgt voor de afsluiting van de zaterdagavond met aansluitend vuurwerk. Verder is de cocoon stage te vinden op een nieuw stuk van Mystery Lente terrein. Daar komen onder meer Sven Veet, Coles en DJ Cole's. Meer techno wordt verzorgd door andere. Carlos Valdes, R.O.D. en Sandrine. Die allemaal op de Adonis steeds zijn geprogrammeerd. Traditiegetrouw is er ook veel ruimte voor hardstyle. met de vernieuwde q Stage. Daar zijn Seva, Psycho Funk, uh, D-Block en Stefan te verwachten. Terwijl er ook aandacht is voor het 15-jarige Noise Controllers. Senior Jason Rice en Marciano hebben onder andere hun muzikale vrienden. Mala Samveld en Nora en Pure uitgenodigd voor een. Ja, ik, ik zie hier iemand uh, lichtjes opvieren. <coughs> Nora Pure, die wil ik zo graag een keer live zien. Nou ja, die kun je dus zien op uh, de Sexy uh, bij Nature Face... op een van de eilanden op het Floriade-trein. En op het eiland daarnaast maken Deadly Hunts, de Satan... en nieuw hardcore talent de opkomst van BPM in de wereld van Thunderdome. Uh, verder is de grootste tent, de Big Top, gereserveerd voor funstige deuntjes. Daar zijn onder andere Lil Kleine en Chucky met een hip-hop set te verwachten... En in de Trans Energy Tent nemen we Ali en Vila, Emery's en Ben en Nicky. En vele andere plaatsen achter de draaitafels. Nou, ik, ik kan nog wel even doorgaan, want ik zie hier namen Carl Cox, uh, Ja, wat, wat moet je nog meer uh, voor namen weten? Ik denk dat de hele DJ-wereld er zo wat op afkomt. Nou, er, er zitten nodige namen tussen. Ja, ja de camping Bezoekers van de Mysteryland Camping kunnen daar op vrijdag al enkele pre-parties beleven. En op zaterdag en zondag. Kunnen zij nog even door met achteren? Uh, op uh, vrijdag 28 augustus zijn er steeds van Monster Cut, Cat Wack en Freddy Morera en Funkytown. De volledige li camping line-up wordt over vier weken bekend. Kaarten, Dennis? Die kun je gewoon uh, al kopen? Of nog, is dat nee. Nee. nee. De Pelotchik-site ligt er gewoon uit. Dus nog geen kaarten. Nog niet. Nog niet. Even wachten nog. En ja, wachten. Nou ja, Waar we wachten. Ik niet van wachten. Nou ja, zometeen. Dan komt het chart. Daar moet je op wachten. En natuurlijk jouw live zit. Hier in de studio van CFM Zandvoort. Ondertussen nog een lekker plaat van Sammy Deus met Saturday Night Hype. En ja. Een lekker disco soundje hoor. We zitten wel even in de disco-spot. Ik vind het lekker gewoon. Lekker even wat anders. Lekker een sfeertje bouwen. Op jouw 169. Dit is Sammy Deus met Saturday Night Hype. We'll <laughs> be Disco Ball hier in de studio hè. Ja, dat ja, ja, ja, ja. is gewoon voor een leuk peertje. Ik wou mijn glitterpakken. Sammy Dunns and Saturday Night Hive. Ik wou mijn al aan doen. Ja, maar ja, dat, uh, dat past niet uh, met je Zuidwestertje erbij. Nou, nou. Maar we uh, willen even. We, we, we, uh, we gaan niet katten, hè. Nee, nee, nee. Ik zou niet durven. Oh, yeah. oh <laughs> heb je er zin in? Ik heb er sowieso. Het is een tijd voor. The one and only. The track source. Ja, ja. Ja, The charts. tja, tja, tja. Tja, tja, tja, tja, tja. Zitten we er allemaal klaar voor? Ik wel. Mooi. Kom maar op. Zijn de kinderen binnen? No, no. Zitten de dames op hun stoel? Dan kunnen we beginnen. No. Mooi. Oké. Okay. chart. Altijd leuk, hè, dat uh, als je beeldscherm weer weg. Maar op nummer 10 vinden we deze week: niemand minder dan de Groove Junkies. Met You Can Hide. Of more house. Dat ene simpeltje wat je erin hoort. Dat gaat, dat zit wel aan het denken, Uit welke plaat komt die? Ja, jij, jij weet het niet. Ik vind het gewoon lekker Dat. Nou ja. Hey, ik heb mono geluid. Dat gaat fysiek goed hier, hoor. Dat maakt niet uit. Hey, hij maakt staat... uit. hij staat in ieder geval niet meer uh, op uh, volume dopen. Uh. Ja. Op nummer 9 vinden we Dance With Me van Angelo Ferreri. Met Motive Records. niet zo spannend. Nee, ik ook niet. Beetje kaal. dan gaan we naar nummer 8. Daar vinden we The Soul Adventures in Odyssey. Met Just Can't Live Without. Op Tropical Disco Records. Dit vind ik een leuke discobacht. Ja hoor, helemaal goed. Op nummer 7 vinden we Oliver Dollar en Daniel Steinberg. Met Testified. Oh. Een echt Chicago house. Ja. Yeah. Heerlijk. Detroit soundje. Yeah. Classic Music Company is het it label waar je hem op kunt vinden. Op nummer 6 vinden we de Risk Assessment en mm -hmm. Team mm -hmm. Remember Me. In de jukzak Extended Mix. Of oh, Glitterbox oh, Recording. Dat is van Defected, down. hè? Die pizza soundje. Yeah. Ja, Glitterbox is uh, Defected. Uh, yeah, en die hebben ook hun eigen feesten, dus Psh. gezellig. Op nummer 5 in de Ricky Morrison en Brian Lucas met uplifted in de Sure Shot Club Vogelmix Lekker Dit is lekker om je avond gewoon lekker na te genieten van een uh, heerlijk diner. Coronaatje. Dat kan. Misschien hebben ze nog een leuke dans. De rest wij... Op nummer 4 vinden we... ...Mickey Moore... ...en Andy T ...en Angela Johnson met Time. <laughs> Hij is rustig de chart deze week. Op nummer 3 vinden we... ...Elements of Life... ...met Stand de The Word. Dan op nummer 2 vinden we een met Inspiration. Of de Richard Earnshaw Inner Spirit Extended Mix. Heet het echt zo of roep je nou wat? Nee, nee, nee, nee. Zo, zweepetje. Ja. En dan die felbegeerde nummer één plek. Op nummer 1 vinden we daar op Defected. David Penn. Die is lekker. En Roland Clark met The Power. Ik vind hem heel goed deze. Ik vind dit nou gewoon een lekkere stem. Als je dat als Mark. MC hebt... <coughs> Martin Luther King, die draait in zijn graf. Ja, dat is ongetwijfeld, maar als je zo'n uh, stem uh, hebt... Ja, maar dat is het ik, ik vraag me ook af of het er goed van is is uit... Uh... Van Jack, weet je? Ja, die, uh... Jack at the Groove. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Of het dezelfde is. En ja, tegenwoordig kunnen ze nou. Dit was de charge voor deze week. We gaan gauw door. Met een lekkere track. En dat is een track van niemand minder dan Oliver Helden. Is hij al uit, Dennis? Nee. Dat zal wel weer hier. Jorten, natuurlijk, als eerste bij. Zie je het Oliver Snell, de nieuwste track Hey, take a chance! Hij komt binnenkort uit op Hell En ja, zie je het zou zien niet zijn als we hem nog niet hadden. Jorten hier. En zo meteen. Naar nieuws weer verkeer. Van tien uur. Een uur lang. Non-stop in de mix. The one and only. DJ. John Sydney. anders, hè. Het kan gewoon niet anders, hè. Corona. Rhythm of the night. The, Corona, night. the Rhythm of the Night.